Het Braziliaanse oerwoud, meisjes en jongens, is een wereld apart. Dat hebben we ondervonden toen onze duikende eend defect raakte en we genoodzaakt waren een paar dagen op het strandje bij de rivier door te brengen. Het avontuur met de kaimannen zullen we geen van alle licht vergeten. Het oerwoud is een vreemde wereld. Het schrikt je af door de talrijke gevaren die je voortdurend bedreigen en gelijktijdig lokt het je aan door de wonderen die het te bieden heeft. Dat laatste was er zelfs de oorzaak van dat oom Januari onverwacht besloot zijn reisplannen te wijzigen. De motoren van mijn duikende eend zijn weer tip-top in orde, mensen. Dan kunnen we hier vandaan, oom Januari. Ja, dat zouden we zeker kunnen, alleen maar ik stel voor ermee te wachten tot morgen. Waarom? Zitten we nog niet lang genoeg op dit strandje vast? Het is te laat om vandaag nog verder te gaan. Over een uur valt de nacht. We kunnen dus beter wachten tot morgen. Uh, bovendien wil ik jullie een voorstel doen. Hoezo, professor? Wel, kijk eens, nu hebben we een goede gelegenheid... ...om het oerwoud beter te leren kennen. Volgens mij mogen we ze niet voorbij laten gaan. Ik heb anders al meer dan genoeg van deze wildernis, weet je. Ik zou wel weer in de bewoonde wereld willen komen. Maar oom Janivari heeft gelijk, zus. We zullen misschien nooit meer de kans krijgen om nog eens in het oerwoud te komen. Daarvan moeten wij nu profiteren om het zo goed mogelijk te leren kennen. Wat zeg jij, Coralis? Ik ben het met je eens. We zitten al wel twee dagen vast op dit strandje, maar van het oerwoud zelf hebben we nog niet veel gezien. Jij bent er dus ook voorstander van wat trager te reizen. Ja, nu Marleen, daar zijn we drie technieken. Oké, okay, ik heb me al bij neergelegd, hoor. De meerderheid haalt het natuurlijk. Maar op welke manier willen jullie dan trager reizen? Ik, ik heb het nog niet grondig uitgeknabbeld, maar ik heb gedacht met mijn duikende eend de rivier op te varen. Het is een makkelijke manier van reizen. En zo komen we toch dwars door het oerwoud. Ik vind het best. Wel, dat is dan afgesproken. In plaats van morgen met onze duikende eend op te stijgen... ...zullen we in een gezapig vaartje over de rivier reizen. Oh, oh, ik denk dat het een fijne tocht zal worden. Ik ook, ik ook, ik ook. Eh, misschien zal het toch vermoeiender uitvallen dan we vermoeden. Daarom stel ik voor nu het avondeten te beginnen... ...en daarna dadelijk naar bed te gaan. Oké, okay, oom Januari. Marleen en ik zorgen er wel voor. Een nacht in het oerwoud is ook niet alles, meisjes en jongens. Het was broeiend warm in de kajuit van de duikende eend. En de patrijspoorten openzetten konden we niet... ...vanwege de miljoenen muskieten die in dichte zwermen... ...ja, in hele wolken, onze duikende eend belegerden. Ik was blij toen het weer licht werd en het oerwoud ontwaakte. Wat een ellendige nacht heb ik gehad. Hm, ik ook, zus. Maar nu is het weer dag. Ja, en nu gaan we er dadelijk vandoor. Koral uh, is? Ja, professor. Uh, wil jij de motoren aan de gang brengen? Oké. Okay. Ik zal mijn duikende eend de rivier in laten rijden. Opgelet, van niet overboord. Zo, mensen, de reis wordt eindelijk voortgezet. Wat zullen we allemaal te zien krijgen? Wie weet wat ons te wachten staat? Jij schijnt niet erg ingenomen te zijn met dit triviertochtje, Marleen. Waarom ben je zo somber gestemd? Het oerwoud maakt me bang en zenuwachtig. <laughs> Kom aan, meisje. Zolang we aan boord van onze duikende eend blijven, kan ons niets gebeuren. Maar uh, uh, wat ik zeggen wou... Ja, om januari? Nu we toch op een kalme rivier aan het varen zijn, verwacht ik geen speciale moeilijkheden. Daarom stel ik voor dat jij en Piet mijn duikende eend besturen. Mag ik echt het roer houden om januari? Ja, jullie moeten het leren. Alle vier zouden met de duikende eend overweg moeten kunnen. Je weet inderdaad nooit of er mij wat overkomt. Kom maar alleen, we beginnen met jou. Fijn. Zo, kom in mijn stoel zitten en pak het stuurbeet. Ik zal je zeggen wat je moet doen. Dat weet ik al, oompje. Ik heb je goed in het gehouden toen je de druikende een bestuurde. Het zal best gaan. Ah, vooruit dan maar. Daar gaan we. Je doet het prima, meisje. Wel, dan ga ik aan dek. Doe maar, om Januari. Waarschuw me als zich moeilijkheden mocht te voordoen. Hm. Een uur lang bestuurde Marleen als een volleerd roerganger de duikende eend. Daarna kwam ik aan de beurt. Met een gevoel van grote trots ging ik achter het stuurveel zitten en liet ik de duikende eend in kalme vaart over de rivier glijden. Het was heerlijk als heer en meester over een zo prachtig tuig als de duikende een te heersen. Maar in tegenstelling tot zo even verliep mijn stuurbeurt niet zonder haperingen. Want op zeker ogenblik. Wat gebeurt er, Piet? Ha, ik weet het niet. Het ziet er naar uit. Dat ja, de duikende eend over de bodem schuurt. Geef meer gas. Oké. Okay. Het helpt niet, oom Janibari. De duikende eend komt niet meer vooruit. Ja, we zitten vast. Waarschijnlijk zijn we in een ondiep gedeelte van de rivier terechtgekomen. <laughs> ik geloof dat we vastzitten in het slijk. Wacht, ik zal het stuur overnemen. Alsjeblieft, oom Janibari. Ik probeer het dat nog eens door meer gas te geven. Het haalt niet uit. Ja, dan probeer ik het anders. Als mijn duikende eend toch de bodem raakt, kan ik proberen ze te laten rijden. Een ja, goed idee. Ik schakel over op rijden. Het gaat even min, oom Januari. Ja, de wielen zitten waarschijnlijk ook vast in de modder. Hé, hey, kom eens schouw aan dek allemaal. Wat gebeurt er, Marleen? Ik heb een beging gezien in het oerwoud. Ik geloof dat daar mensen zijn. Mensen? Welke mensen zouden hier kunnen zijn? Ja, misschien zijn het indianen. Ah. Dat is natuurlijk mogelijk. Gaan we kijken om januari? Ja, ik leg eerst de motoren stil. Straks zien we wel verder. Kom, Piet. Huh. Wel, waar zijn die mensen nu, Marleen? Ze zijn niet meer te zien, maar ik heb duidelijk beweging gezien tussen de struiken. Je hebt getroond, meisje. Nee, nee, want ik meen ook iets te hebben opgemerkt. Maar als daar mensen zijn, waarom vertonen ze zich dan niet? Het zijn waarschijnlijk Indianen en misschien zijn ze bang. Oh, kijk. Daar, bij die hoge boom. Ja, nu heb ik ook iets zien bewegen. Het zullen we wel indianen zijn. Daar zullen we spoedig zekerheid over hebben. Hé, hey, amigos. Kom tevoorschijn. Amigos, je hoeft niet bang te zijn voor ons. Kom aan, amigos. O, daar heb je ze. We zijn werkelijk indianen. Kijk eens hoe ze toegetakeld zijn. Hun hele gezicht is vol witte strepen geschilderd. Ze zien er niet bepaald mooi uit, als je het mij vraagt. Zou het kunnen dat ze op het oorlogspad zijn? Waarom denk je dat, Coralis? Wel, ik heb eens gelezen dat Indianen enkel hun gezicht verven bij grote gelegenheden, zoals oorlog of feest. Juist, Coralis. En dus is het best mogelijk dat ze in feeststemming zijn. Je hoeft niet altijd het ergste te vrezen. We kunnen toch maar best voorzichtig zijn met die kerels. Ik vertrouw ze voor geen cent. Ze zien er woest. En krijg zuchtigheid? Nee, ze zijn enkel nieuwsgierig, dat zie je toch. Waarschijnlijk hebben ze het lawaai van onze motoren gehoord. En zijn ze komen kijken wat er op de rivier gebeurt? Er komen al door meer indianen uit het oervoud. Ja, en ik houd staande dat we op onze hoede moeten zijn. Het hele geval komt me verdacht. voor. Ah, wel nee, die indianen zijn vreedzame mensen. We moeten ze te vriend houden. Wacht eens. Wat wil je doen, om Januari? Nader kennis met ze maken. We zullen niet elke dag de gelegenheid krijgen met echte indianen te praten, hoor. U wilt toch niet aan land gaan, oom januari? Nee, waarom niet? Het is te gewaagd, professor. Als u met alle ze wilt praten, moet u dat vanaf de duikende in inkt doen. Wel, wel, wat zijn jullie toch bang? Nou, voorzichtigheid is nog altijd de moeder van de porseleinwinkel. Ik haal even een geweer. Hé, hey, amigos! Wij ontdekkingsreizigers zijn. Wij vrienden zijn. Zie je wel, ze antwoorden al. Jawel, maar ik vraag me af wat ze antwoorden. Wij kennis willen maken, praten met jullie, parlez, talk, parlos. Zie je dat, dat ze reageren? Wat voor lange rare buizen houden ze in hun handen. Dat moeten blaasroeren zijn. En wat zijn blaasroeren, Coralis? Holle buizen waarmee ze kleine pijltjes wegblazen. Oei! Een van die kerels richt zijn blaasroer op ons. Ja, dan zal ik nog een weer op hem richten. Haal geen dwaasheid uit Corales. Straks gaan die mensen nog denken dat we kwade bedoelingen hebben. Let op. Die ene indiaan heeft zijn blaasroer aan zijn mond gebracht. Buenos dias amigos. Be amigos van indianos. Antwoord, por favor. Wat was dat rare geluid? Een antwoord. Een pijltje uit een blaasroer. Gelukkig heeft het u niet getroffen. Hebben ze op mij geschoten? Het is niet waar. Het is wel waar. Kijk maar, oom Janivari, hier wel is het. Wel verdraaid. En ik was nog zo vriendelijk. Wat zijn dat nu voor onbeleefde manieren? Opgelept! Er worden nu verschillende blazoeren op ons gericht. Iedereen de kajuit in dam. Snel! Plus, jongens! We zijn maar net op tijd binnengekomen. Wie had dat kunnen denken? Ik. En ik geloof dat we goed aan zouden doen de aftocht te blazen. Ja, de Indianen zullen het zeker niet bij pijltjes laten. Piet heeft gelijk. De Indianen willen op ons afkomen. Ja, dan moeten we weer weg. Maar de duikende eend zit vast in het slijk, oom. Hoe moet dat dan? Ja, ik krijg ze wel vrij. Ik zal ze de lucht in laten stijgen. Dan zult u toch vlug moeten doen, want de Indianen komen de rivier in. Ik breng de motoren aan de gang. En ik zal die Indianen van antwoord geven. Ga je zonder vuur nemen, Coralis? Nou, ik zal enkele waarschuwingsschoten lossen. We zijn we bijna weg, hoor, oh, Januari. Nog even geduld. Zie wel, we komen al een beetje los uit het slijk. Het schieten heeft resultaat. De indianen trekken zich terug. Ja, maar daar komen ze alweer op dagen. Ah, maar wij gaan er vandoor. Mijn duikende inkt is helemaal vrijgekomen. Roep Koralis binnen. Koralis, Kom maar binnen, Koralis. Ja. We zijn weg! Terwijl de duikende eend opsteeg, zag ik door de kajuitkoepel hoe de indianen in opperste verbazing bleven staan om ons achterna te kijken. Blijkbaar hadden ze al wel motorboten op hun rivier voorbij zien komen, maar nog nooit vaartuigen die zomaar de lucht instegen. Nu, dat zullen ook nog niet veel blanker gezien hebben neem ik aan. Onze duikende eend is immers de enige machine ter wereld die zoiets klaarspeelt. Maar de verbazing van de indianen was niet van lange duur. Ik merkte duidelijk dat ze weer aan het roepen en schreeuwen gingen en dat tientallen blaasroeren op onze duikende eend gericht waren. Het spreekt vanzelf dat die laatste aanval ons in het geheel niet meer kon deren. We waren buiten schot en al achter een rivierkomming verdwenen. Ook dat is weer goed afgelopen, mensen. Ja, maar stel je voor dat onze duikende eend niet tijdig weg was geraakt. Wat zou er dan met ons gebeurd zijn? Dan zouden we nu al de gevangenen van de Indianen zijn. Of vermoord. Zouden ze dat durven doen, Coralis? Daar hoef je niet aan te twijfelen. Je hebt toch zelf gezien dat ze niet geaarzeld hebben ons met hun pijltjes te bestoken. Die kleine pijltjes zouden ons wel niet veel kwaad hebben gedaan, denk ik. Nou, daarin vergis je je lelijk, meisje. Hoezo, Coralis? Het zijn giftige pijltjes. Maar zeg eens, Piet. Ja, Coralis. Heb jij niet zo'n pijltje opgeraapt? Jazeker. Hier is het. Voorzichtiger mee. Hou het bij de achterkant vast. Dat ziet er toch niet gevaarlijk uit? Het is maar een vijftiental centimeter lang. Bekijk eens de punt. Ja, er, er zit een bruin-rode kleurstof op. Net wat ik al dacht. Die bruine kleurstof is curare. En wat is curare, Coralis? Een bijzonder giftig goedje. Als het in je bloed terechtkomt, krijg je eerst spierverlamming. En dan ga je dood. Lieve help. Stel je voor dat iemand van ons door zo'n pijltje getroffen was? Niet meer aan denken, Marleen. Het is niet gebeurd en dus is alles in orde. Na de uitleg die Coralius ons gegeven had, bekeek ik met geheel andere ogen het pijltje dat de indianen op ons afgevuurd hadden. Ik besloot het te bewaren als souvenir aan onze tocht, maar er toch voorzichtig mee om te springen. Later, toen onze reis achter de rug was en we weer thuis waren, ben ik in een encyclopedie op zoek gegaan naar wat meer uitleg over die giftige pijltjes en blaasroeren. Ik heb toen gelezen dat die moorddadige wapens niet alleen in Zuid-Amerika voorkomen, maar ook in Indonesië. En dat ze bestaan uit 1,50 meter tot 3 meter lange holle stokken, die soms heel kunstig bewerkt zijn. De primitieve volkeren gebruiken ze voornamelijk om op jacht te gaan. Maar nu ben ik zaak aan het vertellen, die ik beter voor later kan bewaren. Laat ik terugkeren naar onze duikende eend, die op geringe hoogte verder de rivier volgde. Na dit alles hoop ik dat jullie voorgoed de buik vol hebben van het Braziliaanse oerwoud. Wat zeg je nu, Marleen? Wel ja, nu heb je toch genoeg gezien van de wonderen, vermoed ik. Omdat we enkele indianen gezien hebben. Maar, kind, het is toch niet omdat je een stel indianen ontmoet hebt... ...en een paar krokodillen, dat je moet denken het hele oerwoud te kennen. We hebben nog niets gezien van de Braziliaanse vogelwereld. We hebben nog geen enkel roofdier ontmoet. Nog geen slang, geen vlinder, geen spin. We moeten nog alles leren kennen over de plantengroei. De felgekleurde bloemen, de orchideeën. En dan de kleine vogeltjes. Colibris. Ja, stop maar, ik heb het al begrepen. Jullie willen weer naar beneden met de duikende eend om verder de rivier op te varen, is het niet? <haha>, zeker. Nu zitten we ver genoeg van die indianen vandaan om niet meer verontrust te worden. Ik laat mijn duikende eend in de rivier neerkomen en we zetten onze vaart gewoon voort. Oké. Okay. Onze duikende eend maakte een geslaagde landing in de rivier en zette onmiddellijk haar reis verder als boot. Aan weerszijde schoof het oerwoud voorbij als een ondoordringbare muur van groen. Na onze ontmoeting met de Indianen voelde ik me veel minder gerust dan ik wou laten blijken. Ik had het gevoel dat voortdurend honderden ogen op ons gericht waren. Er gebeurde nogthans niets speciaals meer. Tot we op een bepaald ogenblik weer een zandstrandje in het oog kregen. Kijk daar eens. Weer een zandstrandje in de oever. Nee, dat bedoel ik niet. Wat bedoel je daar wel? Dat daar een bootje ligt. Wat hoor ik daar over een bootje? Bij dat strand ligt een bootje koralen. Zie je het niet? Het is een kano met een buitenboordmotor. Professor, laat de duikende eend er stoppen. Waarom? We hebben iets merkwaardigs gezien. Wat is er te zien? Een kano met een buitenboordmotor. Daar, aan het uiteinde van het strandje. Ah, het kan niet anders betekenen dan dat hier blanken in de buurt zitten. Maar wacht, ik laat mijn duikende eend op het strand uitlopen. We zijn er. Kom, Arleen, we springen naar land. Wij komen ook. Dat bootje ligt hier verlaten. Waar zou de eigenaar zijn? Hij is hier nergens te zien. Ja, toch kan hij niet ver uit de buurt zijn. Hij heeft al zijn spullen in het bootje achtergelaten. Ik zie een tent, een schok, een kookstel. Ook voedsel en drank. Maar ik zie geen wapens. Ja, het zou kunnen betekenen dat hij het ingetrokken is. Merkwaardig. Wat is merkwaardig om? Als die man hier werkelijk aan land gegaan is en dan het oerwoud ingetrokken, zouden we dus voetstappen in het zand moeten zien. Om januari heeft gelijk. Er zijn nergens voetsporen te zien. Daar heb ik een verklaring voor. Zeg op, Coralis. Kijk eens. Kijk eens naar onze eigen sporen. Hé, hey, die zijn ook weg. Hoe kan dat nu? Dat komt doordat dit geen droog strandje is. Het is er een zoals aan zee. Het zand is doordrenkt met water. Oh, ik snap het. Als je over het zand loopt zakken je voeten er een beetje in weg, zoals hier, hè. Maar daarna wordt de afdruk weer onmiddellijk opgevuld met water en zand, zodat hij verdwijnt. Dan is het raadsel opgelost. De man moet wel degelijk in het oerwoud zitten. Mooi. Dan moeten we daar zeker sporen van hem vinden. Voetsporen kunnen uitgewist worden, maar niet de weg die je in de gewassen hakt. Gaan we kijken, Piet? Wacht even. We gaan ook mee, maar niet zonder wapens. Ik ga hem de geweren. Ik vraag me af wie die man kan zijn. Ja, en, en waarom zwerft hij in zijn eentje door het oerwoud? Hier, de geweren. Alsjeblieft, professor. Kom, nu gaan we op onderzoek uit. Kijk, mensen. Hier vind ik nu toch sporen in het zand. Afdrukken van een laars. Kijk, hier is het zand droger. En daardoor is het spoor gaaf gebleven. Het leidt inderdaad recht naar het oerwoud. Hier is hij het woud binnengedrongen. Kijk, je kunt het duidelijk zien aan de gebroken takken. Hij heeft zich een pad door de planten gehakt met de machete. Met de wat, Coralis? Met de machete. Wat is dat voor een ding? Een machete is een soort lang mes dat in deze gebieden gebruikt wordt als slagwapen. En ook om er gewassen mee te hakken. Maar dat kan ik je straks laten zien, want we hebben er zelf ook twee in de duiken. Wat doen we nu eigenlijk? Gaan we die man achterna? Nee, we gaan ons niet in het oerwoud wagen. We zijn er niet op voorbereid. Wat we wel kunnen doen is proberen zijn aandacht te bekken door, door te roepen. Oh, dat is een goed idee. Beginnen we? Vooruit maar. Hallo! Hallo. Hallo. Hela. Hela. volgt geen antwoord. Ja, nog maar eens proberen. Hallo. Hallo! Ik geloof nooit dat onze stemmen ver in het woud doordringen. Zeg eens. Dat was een schot. Dat kan betekenen dat hij ons toch gehoord heeft. Laten we nog eens roepen. Ja, ik kan beter ook een schot afvuren. Ja, doe maar, Coralis. Je twijfel mogelijk, die man heeft ons gehoord. Dan zal hij wel spoedig komen opdagen. We wachten. Ik wil weten wie die kerel is. We hoefden niet eens zo lang te wachten. Op een bepaald ogenblik hoorden we een geluid in het oorvoud. Doffe klappen, alsof iemand met behulp van de machete haar weg door de gewassen hakte. Even later zagen we een eind van ons af aan het andere uiteinde van het strandje, een man uit het woud tevoorschijn komen. Hij was gewapend met een machete en over zijn linkerschouder hing een geweer. Toen de man ons te zien kreeg, bleef hij staan. Hallo, wie zijn jullie? Goedemiddag, wij zijn reizigers. We kwamen hier voorbij en zagen uw bootje liggen. Wacht, hij komt tot bij u. Het ziet er een rare man uit. Zwijg toch, straks hoort hij je nog. Oh, kijk eens hoe diep zijn voeten wegzakken in het zand. Verdorie, wat is dat? Wil je geloven dat hij in drijfzand terechtgekomen is? Maar dan moeten we hem te hulp komen. Verdorie, ik zit vast. Ik krijg mijn voeten niet meer vrij. Kan die man niet meer verder? Maar nee, hij zakt dieper en dieper weg in het zand. Maar Waarom wachten we dan om hem eruit te trekken? Al, halt, Marleen. Als je naar hem toe gaat, zullen jullie zelf vast komen te zitten. Zeg eens mensen, zien jullie niet wat er met me gebeurt? ben al tot over mijn knieën zonken in het zand. koraal is vlug. Maar let toch op oom. U zegt ons niet naar die man toe te gaan, maar u doet het zelf. Ja, maar ik, ik doe het voorzichtig. Ik weet tot waar ik me kan wagen. Pas maar op. Uw voeten beginnen ook weg te zakken. Blijf staan, professor. Daar wordt het gevaarlijk. Kom, geef me dat touw. Dan zal ik proberen het naar de man te gooien. Vlug. Hast u! Zeg altoos sneller weg! Ik gooi u het uiteinde van het touw toe. Probeer te grijpen. Ik kan er niet bij! Ja, ik probeer. Nog wat dichter te komen. Haast u, haast u. Professor, zo gaat het niet. Ja, maar wat moeten we dan doen? En eruit halen met de duikende eend. Ja, dan mogen we wel ja. vlug zijn. Ik breng de motoren aan de gang. Mensen, als jullie niet snel iets doen, dan is het met me afgelopen. Lieve het is afschuwelijk. Hij is altijd aan zijn middel weggezakt. Jo, maar met de duikende eend hebben we hem zo vrij. Vlug om Januari, vlug of het is te laat. Hij komt eraan. Oom Januari liet zijn duikende eend tot vlak boven het hoofd van de onbekende dalen, zodat deze zich met beide handen aan een van de wielassen kon vastklampen. Toen dat gebeurd was, gaf Coranus onze oom een teken. Behoedzaam liet die zijn duikende eend weer hoger de lucht instijgen. En zo werd de drenkeling uit het moordendrijfzand gered. Als het een paar minuten langer geduurd had, zou de man voor eeuwig door het verraderlijke zand zijn opgeslokt. We hadden nog eens kennis kunnen maken met een van de talrijke gevaren die Brazilië de reizigers te bieden heeft.